De voormalige Britse krant News of the World heeft in 2006 een detectivebureau gevraagd om de Britse kroonprins William te bespioneren. Behalve de prins liet de krant nog honderd andere personen in de gaten houden, onder wie voetbaltrainer José Mourinho en de ouders van acteur Daniel Radcliffe, bekend van de Harry Potter films. De eigenaar van het detectivebureau zei dit tegen de BBC. De republikein Herman Cain blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen en zei dat de beschuldigingen van vier vrouwen over ongewenste intimiteiten onwaar zijn. Cain gold als een mogelijke winnaar van de republikeinse voorverkiezingen. Door de beschuldigingen van de vrouwen is zijn populariteit flink afgenomen. Duizenden sterrenkundigen hebben vannacht de planetoïde gevolgd die om een afstand van 325.000 kilometer de aarde passeerden. Het is in kosmische termen gesproken heel dichtbij. Het gevaarte had een snelheid van 46.500 kilometer per uur. En na 22 jaar gaat het paard van Sinterklaas met pensioen. Americo is 30 en daarmee hoog bejaard. Volgens het KLPD, van wie de Sint de Schimmel ieder jaar leent, is het genoeg geweest. Hij is toe aan zijn oude dag. Aanstaande zaterdag bij de intocht in Dordrecht zit, in de, zit de Sint op een ander paard. Het weer dan nog, vooral in het noorden en midden van het land nog mist. In de loop van de ochtend lost die op. Vanmiddag overal veel zon en dan wordt het ongeveer 13 graden. Morgen begint de dag opnieuw met nevel en mist en is het smiddags middags zorg. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files van 4 kilometer of langer in de randstad staan. Onder meer op de A4 richting Amsterdam. Bij zoetewoud dijk 4 kilometer. En op de rijbaan naar Den Haagstad 6 kilometer. A7 richting Zaandam. Tussen Purmeret, Zuid- en kroepersaan 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Oost-Zaan. Daar zijn twee rijstroken dicht. En Er staat inmiddels 5 kilometer. A9 richting Amstelveen. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp 4. En op de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht. Tussen Vedendaal en Driebergen. Dus er staat 8 kilometer file. Bij Driebergen is de linkerreis ook dicht, want er ligt een plank op de weg. Op de A20 naar Hoek van Holland 5 kilometer van Knoopend Kleinpolderplein. A 27, Breda richting Utrecht. tussen Knoop-Everingen en Houten 4. En op de A28 richting Utrecht, daar staat tussen amersfoort Vathorst en Leuzenzuid, Zuid 6 kilometer.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 I know him.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 ZANG blue suede shoes and a Tonight we'll do it for real But he won't forgive you like I did So there's no turning back